Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Griekenland zijn de drie regeringspartijen het nog niet eens over de bezuinigingen van bijna 12 miljard euro. Ze gaan er woensdag verder over praten. De Grieken moeten de bezuinigingen doorvoeren om in aanmerking te komen voor noodsteun van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. De waarnemers van de zogeheten Trojka hebben onderdelen van de bezuinigingsplannen afgewezen. Het is niet duidelijk waar ze het niet mee eens zijn. Alleen als de waarnemers met alle plannen akkoord gaan... krijgt Griekenland de volgende tranche aan noodsteun. Griekse premier Samaras praat vandaag met een delegatie van de Trojka... en gaat morgen naar Frankfurt waar hij een ontmoeting heeft met ECB-president Draghi. In Afghanistan dragen de Verenigde Staten vandaag de gevangenis... van Bagram over aan de Afghanen. Zijn het complex ten noorden van Kabul is de grootste Amerikaanse gevangenis... in het land. In het complex zitten ongeveer 3000 terreurverdachte gevangen. Begin het jaar kwam het complex in het nieuws... omdat de Amerikaanse bewakers er Korans van gevangenen zouden hebben verbrand. Veel Afghanen waren daar woedend over. Bij het geweld dat uitbrak kwamen tientallen mensen om. De Amerikanen willen de komende tijd meer gevangenissen overdragen aan de Afghaanse autoriteiten. Uitelijk nou, 2014 moeten de laatste Amerikaanse militairen uit het land zijn vertrokken. Serena Williams heeft voor de vierde keer de US Open gewonnen. De Amerikaanse tennister was in de finale in drie sets te sterk voor de Wit-Russische Victoria Azarenka. Het was voor Williams haar vijftiende Grand Slam titel. Vanwege het slechte weer was de finale een dag uitgesteld.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 De nacht van... Met Adeline, natuurlijk. <lacht> de nacht van het goede leven. Ja, dat was de kick. Ik heb helemaal vergeten te vragen of jullie een jingle wilden maken voor mij. Nou, dat is ook wat. Nou, We moeten de volgende keer maar. Goed, uh, we gaan door. Uh, uh, trouwens jongens, ontzettend bedankt. Hè? Dat ben ik helemaal vergeten te doen. En uh, uh, wel thuis straks naar Den Haag. Maar ik ga even iets aan toe. Uh, sinds een paar jaar de uh, NTR jaarlijks een radioprijs uit. De aanmoedigingsprijs voor jonge radioma radiomakers uit uh, Nederland en België. Ik vind het een fantastisch initiatief. En, en nou, het levert ieder jaar wel uh, weer een paar pareltjes op. En de afgelopen drie weken ontving uh, Vincent Bijlo op de zondagavonden... in Holland Doc Radio steeds een paar van die genomineerden. Dan liet die fragmenten horen en dan sprak hij met hen... over het hoe en waarom van hun werk. Nou, en afgelopen zaterdag werd dan in Desmet de winnaar bekendgemaakt. Nou... Uh, machtig mooi al deze inspanningen van deze jonge makers. Maar wat moeten ze met hun talenten als er zowel in België als in Nederland... nauwelijks een podium is om hun werk in zijn geheel te laten horen? Gooi die sport van Radio 1, zou ik zeggen. Je plekte over. Goed, nou, tot die tijd bied ik graag mijn nacht aan om al parelende muurbloempjes onderdak te geven. Dus uh, voor mij had het volgende werkstuk uh, eigenlijk gewonnen. Dat vond ik prachtig. Uh, het is het eindexamenwerk van uh, Britt de Roy. Is nu afgestudeerd aan de Hogeschool uh, West-Vlaanderen, afdeling journalistiek. Ik kwam eigenlijk af van West-Vlaanderen. Dus uh, als west vlaams meisje van tien jaar. En ik moest dus uh, in Brussel in het vijfde studiejaar instappen. En uh, op de speelplaats, op mijn eerste schooldag, waren er twee mensen die ik dus ontmoette. Dat was Erika en Leen. En mij van niets bewust zei ik tegen Erika en Leen... En, hoe is dat dier? Hoe gaat dat dier? En ik moet zeggen, Leen die keek mij aan alsof ik ze zo van rechtstreeks van, vanuit Mars kwam. En, en die, die zei, ja wat is dat hier? En, en Erika natuurlijk, ja, die, die wist onmiddellijk, oh ja, dat is West-Vlaams. En ik was mij absoluut niet van bewust. He. Dus dat je eenmaal in Brussel, eh, in een Vlaamse school, dat je daar heel eh, netjes ABN noemde, dat dan in een tijd moest spreken. We waren met een groepje van uh, vier meisjes. Erika, Michelle, Hilde was er dan nog bij. We waren eigenlijk met meer dan vier, maar in het begin was het dus Erika, Michelle, Hilde, Nicole. Leentje was er dan ook wel bij en ikzelf. En heel ons humaniora werden wij bestempeld als de gichelende geitjes. Want we waren altijd samen en als je de ene zag, zag je ook de andere. En we waren altijd aan het lachen. We hebben eigenlijk nooit, nooit geen guzie gemaakt op al die jaren dat we elkaar kennen. Ik heb Erika leren kennen als ik met mijn ouders naar ouderen ben verhuisd. Ik ben daar dan naar school gegaan. Dan moet het zes leerjaar geweest zijn dat ik de eerste keer Erika daar gezien heb. Toen bleek ook dat wij vrij dicht bij elkaar woonden, maar twee straten van elkaar... En wij uh, kwamen elkaar regelmatig tegen, uiteraard op school... en ook als we naar school gingen en naar huis gingen. 1976. Ik had me ingeschreven in atheneum ateneum in Oudigen. En ik weet nog heel goed, mijn eerste dag, ik kom daaraan. En een grote speelplaats met allemaal zo van die uh, barakken, uh, laten we het zo zeggen... En ik kom daar binnen en ik zie daar zo'n hele bende. Eentje manachtig, dan eentje met krulhaar... dan eentje met heel lang blond stijl haar, dan een andere met bruin stijl haar. En daar zat nog eentje, heel mooi. Altijd een Bosniffe geweest, ja, ook met prachtig lang haar, altijd jeans, cowboybotten. En dat was dus Erika. de humaniora. Ik had dat eigenlijk gedaan. Dan ben ik naar het Regentaat gegaan. In Wemmel. Ik heb daar lichamelijke opvoeding gedaan. En daar zat ik in de klas met de toekomstige man van Erika. <lacht> Rare naar waar. Maar dat wisten we toen nog niet. Want het jaar daarop, wie kwam daar zijn ingangsexamen doen? Erika. En Erika was geslaagd. En dan zaten we terug samen. Na één jaartje niet bij elkaar te zitten, zaten we terug bij elkaar. Maar... Um... Dan heeft Erika toch maar beslist dat dat niet echt haar ding was. Opa Hugo wilde absoluut dat Erika een diploma zou hebben. En hij stuurde haar naar de hostessenschool. Een privéschool. Uh, ik denk Plas Stefanie in Brussel bij de Lovisalaan. En van toen, Erika die altijd zo heel sportief gekleed was... met jeansbroeken en, ja, en grote hemden... liep ze altijd rond met een rokje, hoge hielen, een vestje, een sjaaltje was een hele andere Erika. We hebben dan alle twee onze studies afgemaakt. En kort nadien is Erika getrouwd met Stef. Ja, die trouw, dat is... Ja, dat, uh, trouwen, trouwen, dat moest iets romantisch zijn voor Erika. En uh, ja, die, die dans ook en zo, dat zijn zo zaken die je bijblijven. En, en wat we natuurlijk ook niet gaan vergeten, want dat was ook de enige trouw die we meegemaakt hebben, waar dat we dus voordat we mochten beginnen eten, moesten we dus het gebed uh, voorlezen. Nu, wij zaten dus uh, aan een tafel, dus al de vrienden bij elkaar, we kennen dus elkaar allemaal. En... Ik moet zeggen, onze mond is letterlijk opengevallen. Wij keken naar elkaar. Wij wisten echt niet wat we moesten doen. En we dachten, wat bitten? En ik, zeker als vrijzinnige, ik wist bij God niet wat dat, een, wat dat een gebit je Het laat staan dat ik... Uh, dus ja, wij, wij zaten muis. Stil op onze stoel, wij durfden echt niet te bougeren... en, en, en hoopten zo hoopte dat niemand het ging zien... dat we daar eigenlijk niets van kenden. Nu, hoe zeggen, ja, dat, was, dat was een van haar uh, mooiste, gelukkigste dagen ooit geweest. Denk ik. <laughs> ik weet wel nog, als het dan trouwfeest was in de oude Surinoovrijse... dat de grieken en de geitjes er weer allemaal bij waren... En zij was de eerste die getrouwd is. Eigenlijk was Erika, ze was wel een jaar jonger dan wij... maar ze was er wel altijd als de eerste bij. Als eerste getrouwd, als eerste de kinderen... als eerste de meeste kinderen. Ze ging eigenlijk ook als eerste een dochter hebben die ging trouwen. En eigenlijk is ze ook de eerste die Oma is geworden. Zijn levens genieten. Ze heeft veel meegemaakt, maar ze dacht altijd: alles met een lach. En alle zorgen heeft ze altijd weggelachen. Zo kwam het over, want diep van binnen was het wel niet zo natuurlijk. Zij woonde in de Heuvelstraat nummer 36 ik daar juist naast. En vaak was uh, Erika alleen s'avonds. Dus wat deed ik? Heel vaak. En dat gebeurde soms één of twee keer per week. Ging ik daar bij Erika. Lekkere thee drinken. Thee, televisie kijken. Dat was een heel tof periode. Maar het was geen gemakkelijke periode voor Erika. Want Stefanie was heel vaak weg. En dan was Ilke daar geboren. Dat weet ik nog heel goed. Uh, Ilke was toen nog... Een paar maanden oud toen ze daar nog woonden En ik voelde al dat, dat huurlijk van Erika en Stefan. Stefan dronk af en toe graag een pintje. En uh, ja, Erika had daar er heel veel moeite mee. Uh, dan zijn ze weggegaan vanuit... is Erika vertrokken met Stefan naar Scherpenheuvel. En dan ben ik zoveel mogelijk naar Scherpenheuvel gegaan... om haar te bezoeken. Toen ze in Scherpenheuvel hebben gewoond... is daar plotseling ja, Tina geboren. En dan is er Brit gekomen. En dan plotseling was Erika verdwenen. Ik had een ruzie thuis gehad met mijn moeder en met mijn broers. En Erika was die een dag daar... Erika heeft geen partij gekozen. Nooit heeft ze een partij gekozen. Maar ze lag een beetje... Mijn moeder was een manipulerend persoon. En zodoende heb ik heel lang Erika niet meer gezien. En ik denk dat dat moet een jaar of dertien geweest zijn. Dat ik geen contact meer met haar had. Uiteindelijk zijn Stef eigenlijk door zijn drankprobleem en Erika uit elkaar gegaan. Stef is dan weggegaan en uh, Erika heeft dan al die uh, een andere man leren kennen, Rudy. Rudy heb ik één keer gezien, dus dat was dan op uh, die, die, die reunie van, van de leerlingen van, van En Ik moet zeggen, uh, Rudy, dat was... Karin uh, uh, had daar ook wel, wel schrik voor... Uh. Want Karine had, had zo onmiddellijk gezegd, zo van ja, let op met wat hij zegt. En uh, zeker geen grapjes. En je mag zeker niet met hem lachen. En, en ik had zoiets zo van, Wa, wat is dat hier? Nu, uh, wel, als ik Rudy zag, ja, dan, dan dacht ik van, o ja, dat is inderdaad wel iemand waarmee dat je moet opletten. Uh. Maar ja, Erika was weer was, was zwanger voor de vierde keer. Ze heeft, heeft altijd al haar kinderen gewild. Ze zijn ook altijd in, in liefde geconcipieerd. En ja, van het feit dat ze, zij zwanger was... Allee, ja, was zij, gelukkig. En, en ja, nam ze dat er allemaal bij. Ze heeft ook altijd het idee gehad zo van... Uh, ja, voor, voor liefde, als dat echt liefde is, ja, dan moet je daar iets voor over hebben. En, en dan moet je dus wel ook uh, water bij je wijn doen. Maar... Uh, we hebben daar ook veel over gepraat. Van, ja, je moet inderdaad wel water bij je wijn doen, maar, maar hoe ver ga je daarin? Op een dag kreeg ik een uh, geboortekaartje in mijn brievenbus in Gent. En dat was de geboorte van uh, een zusje, Anaïs. Er stond toen een telefoonnummer op uh, wat ik mama kon bereiken. Toen. En ik heb haar onmiddellijk gebeld. Ik denk dat we nu een uur en uur, al van die telefoon hebben hangen. En van dan is dat contract weer intens begonnen terug. Op een avond uh, was ik... Uh, ik zat toevallig op het restaurant met vrienden. Ik een telefoontje van Erika. En dat was ze in alle staten. Uh, We dan had uh, zich van het uh, leven benomen. En dan heb ik haar gezegd, kom maar af. Ik ben al naar huis geleden. En dan, ja, toen ik thuis was, een half uur nadien was Erika daar. Was in alle staten. Ja, want ondanks dat ze gescheiden waren... heeft ze toch een groot deel van haar leven daarmee meegemaakt. Hij was ook de papa van haar kinderen natuurlijk. Kort nadien is het dan met Rudy toch ook allemaal niet meer zo goed verlopen. Want dan ook op een avond belde ze mij. En dan bevestigde ze eigenlijk wat ik altijd geweten had. Dus dat ze door Rudy geslagen werd. Niet, niet mishandeld, maar Rudy was wel opvliegend van karakter. En ze kreeg regelmatig, uh, als het niet allemaal vlug genoeg ging, kreeg ze wel een pak slagen of zo. En die avond had hij haar geprobeerd... Uh, te verkrachten en ik denk dat het niet de eerste keer was. En dat had hij haar met een schaar gestoken. En hij was, toen dat ze mij belde, was hij op zijn gemakje frietjes gaan halen. En toen als ze dat zei, had ik meteen gezegd, ja, leg neer. Ik ben aan de politie, ik doe alles op slot dat hij niet meer alle, binnen kan komen. En dan is ze aan de politie gebeld, ze hebben dan Rudy opgepakt. Dat contact is dan weer wat uh, verslapt eigenlijk. Tot op een gegeven moment ik telefoon kreeg van opa's baan. En dan was het met het grote probleem van. Ja, Nicole, je weet het of je weet het misschien niet. Maar ik heb Erika en de vier dochters daar weggehaald uit Rotem. En zij woont nu momenteel in uh, Dixmuilen. We hebben daar een huis gekocht. En uh, kijk, ik vraag u een gunst. Erika voelt zich niet zo goed met heel die verhuizen en heel die uh, slommeringen met die, met die man. Kijk, zegt hij. Uh, zou het mij plezier willen doen en een keer op bezoek gaan bij haar? En ik zei ja, ik ga dat zeker doen. En in Diksmuiden is zij weer wat open gegroeid. Uh, hier is gelukkig ik iemand die zeer sociaal was. Ze zou haar zeker nood opgesloten hebben. Ze maakte heel snelle vriendinnen. Het was zij in de kapper, het was zij bij de manicure of uh, pedicure of uh, in de sportwereld. Uh, waarover maakte zij vrienden en overal ging met een dienenweg en met een dienenweg. En uh, hoe dat ze het allemaal bol werd, dat weet ik niet, maar ze deden toch maar. Ze had altijd tijd voor naar Hinter naar daar te gaan en, en optredens. Uh, Allee, zij heeft echt wel geleefd. Gelukkig dat ze dan nog had heeft, dat ze nog geleefd heeft eigenlijk. En ze heeft geleefd voor ons dat ze zelf wil leven. En daarvoor ben ik blij voor haar, dat ze dat heeft kunnen doen. Vandaag kreeg ik een telefoon van Erika. En ze was heel triestig, want haar mama was gestorven uh, aan een levenziekte. Dat weet ik nog. En ik heb direct gezegd van Erika, ik kom af naar de laatste groet. Ben ik ook geweest, ik weet niet waar dat was. Maar van, ik ben nog uh, naar Erika gegaan. En zodoende hebben wij ook elkaar, onze vriendschap is dan blijven bestaan. Ik ben dan bij Erika een paar keer geweest in uh, Dixmuiden. Daar heb ik ook Tina, Ilke, uh, Breit en Anaïs gezien. Ja, Anaïs voor de eerste keer eigenlijk. En dan heeft Erika mij het hele verhaal verteld... van haar leven dat ik gemist heb. Dus dat waren dertien jaar dat ik Erika niet meer heb gezien. En ik denk, Erika heeft dan wel een hel gehad... Een afschuwelijke held dat ik uh, haar nooit had, ge, nooit had iemand willen gunnen. En wie had ooit gedacht dat Erika, de kleine Bosnien, de het meisje met de blonde haren, uh, zo lief, zo positief... zo een leven zou dus, dus meemaken, had ik nooit gedacht. Ik had altijd gedacht, Erika gaat later een zeer gelukkig leven tegemoet met iemand die heel veel van haar gaat houden... Ze, zullen, ze zal nooit geen geldproblemen hebben. Uh, veel kinderen hebben, dat heeft ze wel gehad. Erika heeft niks anders aan problemen gehad. Op een dag uh, belden ze mij terug een keer... om te vragen of ik naar de zee kwam, dat het mooi weer was. En uh, dat ze me iemand wou voorstellen. En uh, ik ben dan gegaan. Ik zit het is dus al wel een aantal jaren geleden... En uh, ja, wie was er daar dan? Dat was dus een zekere Yves. En dan woont alles zo van, uh, zijn een keer naar hem en hij een keer naar haar. En dus ook met, met de kinderen en zo, heel zachtjes aan en zo. En uh, ik dacht, ja amai, hé, met, met ouder te worden krijg je echt wel verstand bij. <lacht> en uh, ja, ze wilden het echt niet, niet pushen. Dan zijn ze toch een relatie begonnen, maar ja. Ze woonden ook wel heel ver van elkaar. Dus in het begin zagen ze elkaar niet vaak. Ja, voor Erika was dat natuurlijk weer de hemel op aarde. Van, was dat zo spannend. Ja, een nieuwe relatie. Want Erika was ook niet de vrouw om alleen te blijven. Na een tijdje, ik weet eigenlijk niet meer juist... hoe lang dat ze samen woonden... hebben ze besloten van te trouwen. Ja, dat was natuurlijk het, het geluk van Erika compleet. Want ze ging eindelijk trouwen met... Uh, gewoon, prins. Die aanloop naar die trouw zelf... Dat, ik moet zeggen, dat is iets dat, dat uh, in mijn omgeving... dat iedereen zich nog levend kan herinneren. Om, omdat dat zo precies uh, het evenement van de eeuw was. <laughs> Niet te doen. Wij, wij, wij moesten... Ja, wij, wij zijn daar zo in opgegaan. Voor ons was dat zo een, een, een, echt een sprookje. Dat, dat dat werkelijkheid werd. En we hebben... Ook, nou, alles moest pikfijn in hard te zijn. Toen kwam ze met het trieste nieuws dat haar vader heel zwaar ziek werd. Papa Hugo uh, had kanker. En we was een heel lange tijd in het ziekenhuis. En dan, Erika liefhebbend, zoals ze altijd was... heeft ze dan haar vader in huis genomen. Voor een paar maanden. En zij verzorgde hem altijd. En ja, spijtig genoeg... Uh, heeft hij toch de strijd moeten opgeven en is hij dus dan overleden. En wij zijn dan allemaal samen, de vriendinnen, naar de begrafenis geweest. Dat heeft ons toch heel erg aangeraakt, want Erika en papa Hugo... dat waren dus twee handen op één buik... Natuurlijk, dat heeft allemaal niet goed gedaan aan hun huwelijk. Hè. Dat is onmiddellijk ja, ze zijn in september getrouwd... opa in maart ziek geworden... meteen bij haar in huis genomen... en opa is in oktober uh, overleden. En dan, dat wist ik toen eigenlijk nog niet... Uh, maar is eigenlijk de, de miserie begonnen. Hè. Direct na de dood van, van Papa Hugo begon Eve over geldkwesties. Dat hij ook het recht had gehad om geld te hebben, want hij had toch voor die vier meisjes voor gezorgd. En dan dacht ik in mezelf, waar heeft hij het over? Op het moment dat ze dan naar mij gekomen is, dat ze, naar hier, dat ze hier was, dan ging het eigenlijk over. Uh... Het was in een fase verder en, en stelde zich de vraag zo van... Doe ik ermee verder of niet? Toen ze weer de laatste keer bij de notaris stonden... stond Yves daar met een ruikere bloemen. Ik denk hetzelfde als haar bruidsboek En onze Erika was veel verloren. Plotseling op een zondag dat was in februari ergens, belde Erika me op een zondag rond de middag. En ik pakte de telefoon op en Erika aan het huilen, aan het huilen, aan het huilen. Erika heb ik nooit horen huilen. Misschien een keer voor een liefdesverdriet. Maar ze huilde, zoals ik nooit in mijn leven iemand heb horen huilen. En daar vertelde ze mij, ik ben aan de dood ontsnapt. En ik heb haar direct gezegd: ik kom, dan ben ik daar naartoe gegaan en... Ik kon mijn ogen niet geloven wat ik voor mij zag. De bosniemf was er niet meer. Dat was een vrouw. Een slachtoffer. Een vrouw die met geweld is toegetageld geweest. Blauwe plekken overal. Erika was een schim geworden. Angst. Afschuwelijk. En Erika belde die man Ivar op. Weer met dreigementen. En ik ben met haar die weekend drie keer naar de politie geweest. Want ze had gezegd, van iedere sms dat ik krijg, moet ik aangeven bij de politie. Toen wij voor de derde keer naar de politie gingen... en ze had zo'n schrik om naar buiten te komen, alles wat ze ook zag. Ik zag aan haar ogen ook dat ze zo'n schrik had om alleen naar buiten te gaan. Dus ik deed alles voor haar. We gingen naar boodschappen doen en alles. of enfin, we gingen naar de politie gaan. We gingen naar de politie voor de derde keer. Wij gaan binnen bij, de, bij, de, bij in een van de burelen. En we leggen uit dat zij weer een sms had gekregen van Eve. En geloof het of niet, die man zegt tegen mij, die politieagent... Maar mevrouw Spaan dat is toch geen dreigement. Ik ben op dat moment zo kwaad geworden. Ik denk dat ze mij tot Nieuwpoort hebben horen schreeuwen. Ik heb gezegd, mijn vriendin is hier geslagen geweest. Mijn vriendin is aan de dood ontsnapt. Wanneer gaan jullie jullie ogen opendoen... Dat, dat ze hier echt in een hele gevaarlijke situatie zit. Deze man is onvoorspelbaar en hij gaat haar vermoorden. Vandaag niet, morgen niet, maar hij heeft zijn missie niet volbracht. wel hard verwarmend dat, dat je zo op het einde dan van, van dat bezoek en uiteindelijk heb ik heel weinig kunnen doen voor haar alleen dat ze dan toch wel weer even kon uh, glimlachen en, en dat ze weer toch een beetje de moed had om, om, om ermee door te gaan en, en ja die moeilijke periode aan te vatten Twee weken voor het gebeuren was ik dan nog tot bij Erika geweest. En uh, toen hebben we daar nog over zitten babbelen. En aan het moment waar we aan het lachen... was ze weer aan het denken aan de mooie momenten met Yves. En dan was ze weer aan het weenen... was ze aan het denken aan de slechte momenten met Yves. En ik weet nog dat ze zei van... Uh, ja, als we nu terug bij de rechtbank gaan staan... om definitief te tekenen en ik ga hem zien... Hoe ga ik dan handelen? Hij gaat daar weer staan met zijn mooie pak aan. En ze ik dan weer gaan smelten dat ik weer opeens de Yves voor oog gaan zien, van wie ik altijd heb gehouden. En dan heb ik haar nog zo gezegd van... Moest je dat doen, dan spreek ik nooit meer met u En dan moest ze natuurlijk lachen. En dan zei ze van nee, Carina, dat ga ik nooit meer doen. Dan kan ik de kinderen niet aandoen, zei ze. Het is gedaan, het is voorbij. Ja, dan die bewuste... Die bewuste dag dan... Ja, dan word je echt wel in, in, een, in een heel andere wereld gestort een telefoon krijgen en horen van mama is dood en dat, is echt, dat kan niet, dat kan niet. Het is een heel heftig verhaal. Heel mooi verteld. Mooie vorm. Deze versneden verhalen van levenslange vriendinnen. De giechelende geitjes. Zo heeft Brit de Roy de maakster, dit portret van haar, eigenlijk haar eigen moeder. Haar eigen moeder, Erika, genoemd. Uh...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 And you Johnny Cash. Ja, ik vind het een weergeloos lied. En is weergeloos gezongen door uh, Johnny Cash. Ik vond het mooi passen na uh, de giechelende geitjes van Brittenhooy. de En uh, Zij heeft um, de publieksprijs gewonnen bij de NTR Radioprijs. Ik draai het nummer ook uh, een beetje ter nagedachtenis van, uh, van onze hond Sam. Die we twee weken geleden opeens verloren. Maar goed... Uh, harde overgang hier. Uh, dochterlief Lief heeft op de keukengijzer een roze memo-velletje geplakt met de opdracht... Always look at the bright side of life. En nou zag ik opeens gisteren dat ze een L vergeten was in Always. Mm. Nou goed. Yes! <lacht> <lacht> Kijk, je hoort hem al. We gaan het mysterie van Emily spelen... Um... Jan Emaus heeft een mooie tekst geschreven. En u moet raden over wie of wat dat gaat. En dan kunt u uh, knijpkatten winnen. En na het eerste fragment drie knijpkatten. Na het tweede nog twee. En na het laatste nog eentje. En hier komt de eerste fragment. Kracht en zwakte. Ze hebben een duivelsakkoord met elkaar gesloten. Dat akkoord komt erop neer dat ze altijd bij elkaar mogen komen buurten. Daar zitten we dan maar mooi mee. Elk talent kan zomaar omslaan in een handicap. En andersom kan natuurlijk ook. Maar daar gaat het nu even niet om. Een talent hebben is al lastig. Een supertalent bezitten kan je een levenslang vonnis opleveren. En dat wetende zou je soms het liefst een grijze muis zijn. Maar ja, wie er vooruit komt van uitzonderlijke klassen te zijn... die loopt gevaar. Die moet een kop van beton hebben. En sommigen hebben zo'n kop. Oh, oh, jij bent snel, jij bent snel. Wacht even, wacht gaan heel even, even wachten. Want ik wil nog even tegen de mensen zeggen... Wacht even, e e e het is heel snel nu. Nee. Uh, ten eerste wil ik zeggen uh, dat je moet bellen naar 0800-1121. Dat is één. En ten tweede ga ik dan zeggen... Um, uh, ja, we gaan het, uh, een nummer draaien van een nieuwe plaat van Anne Soldaat. Die heeft een solo-album uit. Ik vind eigenlijk alles wel lekker op die plaat. Ik wist gewoon niet goed wat ik moest kiezen. Uh, luchtig en up of wat meer, nou ja, wat contemplatief. En toen dacht ik, ja, doe maar Purple Heart. Purple Heart, take me ashore. I've got stories to tell. So a wonderful episode. Purple heart be safe on the soft. Do you know what you hope for? Do you mind that it's clear? Here you stand. The waters were deep Purple heart, take me ashore I've got stories to tell Every breeze tickles again Oh. Wat je hoorde, dat was de elfjarige dochter van uh, Anne soldaat. Grappig, hè? Nou, aan de telefoon. Goedenacht, Tom. Het gaat alleen met Tom. Alles goed? Ja, zeker, zeker. Zeg, hoe heb jij deze hele hete zondag doorgebracht? Gewoon braaf thuis blijven zetten. Ja. En hopen dat het snel weer 16 graden wordt. Dat was voor woensdag voorspeld, dus daar ben ik erg over te spreken. Oh ja, meen je dat nou? Wordt het woensdag alweer 16 graden? Oeh! Lekker, hè? Wow. Nou ja, nee, nou, nee ik, vind het toch wel, ik vind het wel verslavend hoor, deze, deze warmte. Alleen, ik zat vandaag in de auto. Mm -hmm. En ik zat in, in, in files bij, bij Maastricht, weet je wel, waar ze die tunnel aan het graven zijn. Klopt heel. Ja. En dan, zit je, dan is het gewoon 34 graden... en dan moet ik dus bij mijn auto mijn verwarming aanzetten... want anders wordt hij te heet. Dus dat is Tuurlijk. <laughs> ja, gedoe. Oké, okay. um, luister. Wie denk jij dat het is, Tom? Dat het feit dat ik al zo snel een uitzending mag... betekent dat mijn oplossing valkant fout is. Ja. En uh, zal ik het... Uh, ja, zeg maar. Ik maar. zeggen? Ja. Meneer Van Havst naar Buma. En hoe, hoe, hoe kom je op hem... Ja, ik weet niet. Je zei zoiets van, van de vorm van zijn gezicht en een betonnen kop of zoiets. Kun je precies hoe je het zei? Oh, je moet en, een kop van beton hebben en sommigen hebben zo'n kop. Dus je hebt dat heel letterlijk genomen. Ja, dat heeft hij ja, wel, hè? Ja, veel. De ene keer moet het letterlijk en andere keer. <lacht> ja, ja, ja. Dus dat had ik bedacht en doorgebeld en nu ja. mag jij zeggen of het goed was. Ja, nou nee, natuurlijk is het niet goed. Want als... Goed zo. <lacht> nou, blijf luisteren. Dag, Tom. Ga ik doen. Doei. Dag, dag. Uh, Jenny. goeie Jenny. Jenny. Nacht, Adelin. Hoe is het met je? Oh, ga wel. Oh, leuk om jou weer eens te horen. Dat is nou echt ja, wel typisch, Jenny, dat jij er gewoon bij de eerste uitzending na mijn vakantie er weer, weer bij bent. Hartstikke goed. Ja, ik heb je ook welkom geheet op je site. Ja, ja, je bent lief. Ja, god, ik heb, ik heb deze week helemaal mijn site niet bijgewerkt, want ik had het zo onzinnig druk. Maar dat ga ik volgende week, uh, zal ik er weer uh, energie in stoppen, lieve luisteraars. Uh, Jenny, uh, wat heb jij gedaan met die hitte? Ben je lekker binnengebleven? Of, uh... Ja, ik mocht niet zo naar buiten, want ik had een uh, antibiotica. Oh ja, dan kan je ook niet in het zonnetje zitten, nee. Maar ja, ja het bestond het merendeel uit een uh, fysiotherapie. Op zondag? Uh, vandaag. Ja. Uh, uh, ik heb twee karbonaatjes klaargemaakt. <laughs> twee karbonaatjes, heel goed. Met champignons. Lekker met champignons. En eh, eh, uh, Jenny, wie denk jij dat het is? Van der Staai. Van der Staai? Welke, ja, van, welke van der Staai? Die, oh, die heer uit de Tweede Kamer. Oh, oké. Okay. Weet je, van die anti-vrouwenpartij. De anti-vrouwenpartij. Ik ben het Ik moet je eerlijk zeggen dat ik. Uh, uh, komende uit een politiek nest als kind. Uh, met een vader uh, die Kamerlid was. heb ik er zo mijn buik van vol. dat ik, uh, dat ik heel erg de neiging heb om, uh, om helemaal niet. Uh, op de hoogte te zijn van. Uh, je bedoelt die SGP er natuurlijk. Ja. ja, ja, ja, ja. Maar je gaat toch wel stemmen, hè? Ja, natuurlijk ga ik stemmen. Oké. Okay. Tuurlijk ga ik stemmen. En jij toch ook? Ja, tuurlijk, waar? Huh? Wie weet, het. Ik heb al posters hangen. Oké. Okay. Ik ben een uitstaart van het terras, hè? Want er zijn bijna geen posters meer voor de ramen. Nee, hè? Dat is inderdaad... Uh, dat zie je helemaal niet meer. Ik weet dat wij er... Uh, we hadden op een gegeven moment een hele grote Den uil voor het raam hangen. En toen kregen we een steen door de ruit. Of we naar een andere wijk wilden gaan verhalen. Nou mogen ze hier ook komen doen? Oh, oh, oh. Nou, oké. Okay. Ik kan niet mee Nee. Nou, uh, uh, uh, het is niet goed. Dat had je al begrepen, Jenny. Maar dat maakt niet uit. Hebben we elkaar weer even gesproken? Ik ga door met het volgende fragment. Hé, hey, fijne okay. nacht nog. Dag. Dag, hetzelfde. Doeg. Doei. Het is me wat. Jaar in jaar uit veeg je de vloer aan met wat nauwelijks nog concurrentie genoemd mag worden. Ze hebben een pesthekel aan je. Aan je met uiterste precisie uitgewerkte schema's. Aan je boekhoudkundige benadering. Aan het uitsluiten van elke emotie. Gevoel ken je nauwelijks, want je bent een soort van ja, robot. Je slaat nooit te vroeg toe en nooit te laat. Elk moment is jouw moment. Eigenlijk is het niet te geloven dat je, wat jij in je mars hebt. 0800-1121, als je denkt te weten... En het is niet iemand uit de politiek. Dat verraad ik dan nu maar vast. En waar gaan wij draaien? Oh ja, uh, Amsterdamse singer-songwriter heeft een nieuw album uit. Happy Days heet het. Uh, hij en wederdienende, is hij hier te gast op 22 oktober. Ik heb het over Hartog en hier is Werewolf Heart. If seeing is believing And I believe what I see Have you made a believer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 But I couldn't get out Instead of any breaking You have rippled my sight And everything is changing Nothing looks right I thought I was awake me off guard Just listen to it pounding Hammering on The effect is astounding It'll just come out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 toch was dat. Ah, mooi, hè? Goed, aan de lijn. Timo. Ja, dag, Adeline, met Timo. Fijn dat je ja. weer terug bent. Ja? Nou, nou. Ja, tuurlijk. Ja, nou, ik vind het ook heel leuk om hier weer te zitten. Het is dus wel ja? even wennen, want ik zit hier dus niet meer bij de AKN... maar nu in die... Uh, dat nee, vier... ik hoor net aan uh, Goed. Blok de Ja, paarden en werkpaarden. Ja, precies. Nou ja, goed, en als je eenmaal in je studio zit... Dan, uh, en ik kijk hier zo uit op... Uh, wat en Vincent, dan is het ook goed. Hey. Als je het licht uit doet, dan zie je niet hoe klein het is. Oh nee, dat is ook wel een idee. Ja, dat kan ik ook <laughs> doen, ja. Hey, en nog bedankt trouwens voor de giegelende geitjes. Ja. Want ik hoorde, die, ik hoorde inderdaad die samenvatting bij Vincent Bijlo. Ja. En ik had ontzettend een behoefte om hem helemaal te horen. En nou, jij bent een merende engel weer. Ja, maar het is toch heel erg mooi gemaakt. Ik vind het echt ja. heel erg... Het ontroerde mij ontzettend. Dat, ja, uh... ik heb tranen weer, hè. Ja, absoluut. Nou ja, goed. Hé hey, Timo, wie denk jij dat het is? Ik dacht John de Mol. En waarom denk je dat? Nou, uh, precisie uh, en geen, geen genie, zeg maar, qua uh, uh, populariteitszoeker. Uh, ja. ja, ja. Uh, een betonnen kop. Oké. Okay. Ja. Uh, yeah. Het huh? is niet goed natuurlijk, maar ja, het is wel goed geprobeerd, hè. Dan moet je ja, ik, ik vind het heel goed geprobeerd. Ja, ik vind het wel heel grappig. Ja, want het is, je, hebt, je komt in ieder geval niet met een politicus, je zat dus dat is al heel wat... Uh... Nee, dat zei, Ja, dat was wel een goede steen in de rug. Ja, toch? Oké, okay, ja. maar het is wel helemaal fout. Oké. Okay. Nou, maakt niet uit. Hé, hey, nee. Timo, goeiedag nog. Ja. Doeg. Hans. Goedemorgen, ja. Goddoe, ben ik ook weer hartstikke fijn dat je terug bent. Maar ik dacht uh, Johnny Rip. Oh, waarom denk je is nou Johnny Rip? Ja, vanmiddag had ik, heb ik een uitzending gehoord met Johnny Rip op, op Max. En, uh, nou, hij beantwoordt helemaal aan het beeld van de hoekige 60er, 80er eigenlijk alweer. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe. Hij is toch geen 80 Johnny Rip? Nee, de 80, ik bedoel, we zitten acht. uit de jaren 80? Ah. Ja, uh, het is toch, uh, hij, hij is fijn, hij beantwoordt aan het beeld. Oké, oké. Okay, okay. Maar ik zou het ook wel niet... Wel nee, Hans, je hebben. hebt het helemaal fout. Maar je hebt even goed, vind ik het hartstikke leuk dat je weer uh, in de uitzending bent. Oké, okay, ah. oké, okay, Hans. Hey, fijne oh, nacht nee. nog. Doeg. Okay, dank Hier komt het volgende fragment. Alles overwin je tot zelfs die gevreesde ziekte toe. Je moet je een god voelen in het diepst van je gedachten. In de diepere gedachten van je vakgenoten komt weinig goddelijks voor. Want wat jij deed, dat kan niet. En jaren later komen dus de belastende verklaringen. En die houden maar aan. Is het rancune? Is er zoiets als een waarheid... Je hebt altijd alles gewonnen. Dus een capitulatie op dit moment zal als een bekentenis ervaren worden. En toch doe je het. Je legt het hoofd in de schoot. En dus lig je eruit. Voor altijd. Zevenmaal voor niks gefietst. Raar. 0800-1121. Nou ja, volgens mij weet iedereen het nu. Dus het is een kwestie van heel snel bellen, denk ik. Um... Wat gaan we draaien? Oh ja, Bo van de Graaf die heeft weer uh, samen met zijn uh, compagnie een CD vol eerbetoon aan mooie filmdames van vroeger uh, gespeeld. Volgespeeld. Uh, Garbo heet die plaat. En de uitspraak van Orson Welles is. If it could be said that Hollywood has a queen, that queen was Greta Garbo. I shall find myself alone. We want to be alone. Maybe you'd rather be alone. We were afraid you might be getting pretty lonely. It seems so lonely, Yvonne. Know. <laughs> yeah. More than usual. You know. I just want to be alone. I think I've never been so tired in my life. You could love for just a minute. I didn't know that there was love like this. That there were men like you. I, I couldn't be just a woman who has come back. Would you help me to create her again? You can only do it by believing in me. Then perhaps I can be as you desire me. And I am grateful for your loyalty, but there is a voice in our souls which tells us what to do, and we obey. I have no choice. van de Graaf en Icompani uh, aan de telefoon. Igor. Goedenacht, ja, hallo, Igor. Ja, hi. Igor, heb jij een lekker weekend gehad? Ja, best. Hè? Iets bijzonders gedaan nog? De uh, tuin De tuin gemaakt? De tuin gemaakt. Nou, niet bijzonder, hè. <laughs> de kantje maaien. Oké. Okay. Nou goed, dat weten we dan ook weer. En uh, wat ben je nog later op? Hoe komt dat? Ja, nou, ik heb uh, op internet uh, spelletjes gespeeld. Oké. Okay. Ja. Je bent gewoon een nachtbraker, jij. Ik ben nu aan het luisteren. Ja. Ja. Uh, wie denk je dat het is, Igor? Nou, ik dacht eerst de uh, eerste vergeer. Maar toen je begon over uh, uh, ziekte overwonnen en uh, vaak gewonnen... Ja. ...dacht ik aan Lance Armstrong. Ja, ja... Nou, ja, het is natuurlijk helemaal goed. Ik heb, ja, inderda oh. ik, ik heb inderdaad gelezen dat hij uh, dat hij nu verdacht wordt van uh, dat hij uh, bij al, dat, uh, al die keer de Tour de France wint en dat hij doping heeft gebruikt. Epo gebruik? heeft gebruikt. Epo, ja. Ja. Nou ja, goed. Hij ligt er nu helemaal uit. Hij mocht niet meedoen aan een marathon omdat hij, nou goed, heel. Nou veel ja, weet je wat ik vind? Ze gebruiken bij allemaal doping, dus hij is, de, hij is wel de beste. Want uh, nummer twee en drie en zo die. Uh, zijn ook niet uh, clean. Nee. Nou ja, goed. Sport, dat is niet... Uh, ik, ja, ik heb er geen mening over, hoor. Ik, uh, ze doen allemaal maar. Dus, uh, die Lance Armstrong, ja, dat is toch die fietser, hè? Ja, dat, heb ik dat had ik toch wel goed begrepen. Ja, nee, oké, okay, dat ik het niet ja. elkaar... Nou, Igor, jij Zeven krijgt... Zeven keer de Tour de France, hè? Ja, precies, dat, dat heb ik nog wel onthouden. Uh, Igor, ja, je hebt een knijpkat gewonnen. Dus uh, blijf aan de lijn. En dan noteert Vincent je adres en dan stuur we zo'n dingetje op. Oké? Okay. Nou, heel leuk. Oké. Okay. Hé, hey, en fijne nacht verder nog, hè? Ja, Goedendag. Oké, okay. doeg. Goeie uitzending. En dan hebben we nog een knupje... Een knupje? Een clubje knullen uit Boston. En uh, die doen de muziek uh, na... die in de jaren zeventig... in het Amazonegebied van... Peru ontstond. Ja, je gelooft het niet, maar het staat er allemaal bij. En ze noemen zich Chicha Libra.